Gert Kluik met het NOS-journaal. Het kabinet moet 20 miljoen euro investeren in Zeeuws-Vlaanderen. Dat vindt de Zeeuwse commissaris van de Koningin Pijs. Er is zo met de mensen gesold over het al dan niet ontpolderen van de Hed wiegepolder dat ze dat wel verdienen, zei Pijs tegen Omroep Zeeland. Vanmiddag verwierp de Tweede Kamer het compromisvoorstel van het staatssecretaris Bleker om de Hed wiegepolder gedeeltelijk onder water te zetten. De Vlaamse regering wil nu met een geschillenprocedure een besluit over de Hed wiegepolder afdwingen. De commissaris van de koningin Pijs verwacht dat Vlaanderen zal eisen dat het wiegepolder helemaal onder water wordt gezet. Dat is volgens haar 20 miljoen euro goedkoper dan het plan Bleker. Geef dat geld aan Zeeuw-Vlaanderen, zegt Pijs. In het onderzoek naar belastingfraude bij supermarkten is een negende verdachte aangehouden, een 49-jarige man uit Nijkerk. Gisteren waren al acht mensen opgepakt. De aangehouden bedrijfsleiders en franchisenemers van Super De Boer zouden gesjoemeld hebben met de kassaadministratie, zouden net hebben gedaan alsof klanten artikelen terugbrachten, terwijl dat niet zo was. Het geld staken ze in eigen zak. Toem gaat ervan uit dat de verdachten met elkaar overleg hebben gehad over de fraude.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 Staalopzorg biedt hulp aan mensen met een verslaving in Zeeland. Uh, ik praat met Bas Dekker. Hij is uh, vrijwilliger bij uh, Staalopzorg. Bas, je werkt nu als vrijwilliger hier. Uh, maar je bent zelf ook verslaafd geweest. Waar cool. ben je verslaafd aan geweest? Uh, ik ben aan verschillende dingen wel verslaafd geweest. Ik heb uh, uh, het grootste probleem wat ik heb gehad is met uh, wiet. Ja. En daarnaast heb ik ook uh, medicaties gebruikt. Uh, cocaïne, uh, speed, ecstasy. Dat waren ongeveer wel... Ja. De belangrijkste. Ja, dat... Uh... En wat voor medicatie gebruikte je dan? Uh, ik heb verschillende medicijnen. Ik heb een tijd lang de diagnose ADHD gehad. En dus kreeg ik uh, Ritalin. Mm -hmm. En uh, ja, dat uh, uh, heb ik heel lang gehad. En ik heb voor de rest ja, enorm veel psych uh, antipsychoticums en uh, dat soort dingen. Ja. En later toen kreeg ik ook medicatie van, uh, de, die op de opiummet stonden en zo. En dat is medicatie die dus andere mensen... Jij kreeg het als medicijn, maar... Ik kreeg het als medicijn, maar het is gewoon ja versuffend effect. Dus... Ja, en gebruikte je... Want het waren dus eigenlijk allemaal medicijnen die je gewoon kreeg van ja, de dokter. klopt. Maar gebruikte je ze dan extra? Hoe, hoe ja, deed je dat dan? dat is in het verleden wel diverse keren geweest. Dat als ik het voor mijn gevoel niet al te breed had en zo, dan uh, kreeg ik wel eens uitschieters in medicijnmisbruik. Hmm. Ja. Dus het gebruik was inderdaad geaccepteerd, alleen het misbruik dat niet duidelijk. Nee. En viel dat dan nooit op? Want ik kan me toch voorstellen, als je dan bij de dokter komt en je medicijnen zijn te vroeg op, dat die een beetje wantrouwen gaat worden? Ja, ik ben wel eens tegen de lamp gelopen een keer. Hmm. En wat gebeurde er dan? Uh, eigenlijk is het alleen uh, zo geworden dat ik toen per week mijn medicatie moest gaan afhalen. Ja. En verder, uh, ja, eigenlijk niet veel bijzonders. Ja. Maar ben ik altijd wel benieuwd van hoe ontstaat zo'n verslaving dan? Uh, het is bij mij gewoon ontstaan uit willen weten wat het is. En uh, uh, doordat ik uh, veel leegte in mijn leven had. En uh, uh, was dat zeg maar de motivatie om te gaan zoeken naar dingen. En uh, ja goed je kan op je vingers natellen dat op het moment dat ik iets gebruikte. Dat het natuurlijk gelijk aansloeg. Omdat je doet eventjes alles vergeten oh ja. waar je mee onder je arm loopt. Humanity, Je zei van je, dat je een leegte er, uh, ervaart, uh, ervoer in je leven. Uh, hoe kwam dat dan? Um, nou ja, om te beginnen ben ik, uh, zeg maar, uh, kort door de bocht gezegd, heel occult opgevoed. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk al leegte nummer één en de belangrijkste leegte ook. Als mm -hmm. je zeg maar eigenlijk een gemis hebt naar uh, God eh, en dat je daar uh, geen relatie mee hebt. Nee en verder, mijn ouders zijn gescheiden en ik heb een hele hoop toestanden meegemaakt in het huwelijk en, of tenminste in het huwelijk van mijn ja, ouders ja. en ja, dat maakt gewoon dat ...daar dingen in gaan opstapelen. Ja. Maar je bent ook cult opgevoed? Ja, en mijn, uh, mijn vader is helderziende... ...en die doet tarotkaarten leggen... ...en uh, pendelen... ...en uh, wij gingen altijd ook naar pendelaars... ...en helderziende, heldervoelende mediums... ...op wat voor manier dan ook... ...hypnotherapie heb ik ook gedaan... Mm -hmm. ...klankschalentherapie... Uh, ...baggermedisch... Uh, ik zal allicht een paar vergeten, maar ja. mijn interesse ligt niet helemaal meer daar. Nee. Maar was je, hoe, hoe jong was je toen je daarmee in aanraking kwam? Echt van, van, van klein af aan? Ja, ik, mijn ouders die zijn echt zo. Dus ik ben eigenlijk op die manier opgevoed. Je wist niet beter, zeg maar. Ik, nee, het, oh. en we waren ook zwaar macrobiotisch. Dus uh, dat is een, een eetfilosofie waaruit uh, naar voren komt dat uh, je alles via het eten of via voeding kan sturen ook bekend is dat die Moerman diëten die dan ja. zouden helpen voor kanker, kanker en ja. dat soort dingen. Ja. Dus, uh, en, uh, en dan had je hadden je ouders ook nog een slecht huwelijk. Uh... Ja, behoorlijk. Ja. Maar met dat occulte uh, ging jij daar als kind of als jongere ging je daarin mee. De... Ja, want je weet niet beter dan dat het zo is of hoe noem je dat. Ja, dat wordt je met de paplepel ingegeven en automatisch ga je daarmee in. Ja. En er is een tegenstander die daar ook nog eens een setje bij probeert te geven, steeds, om daarin uh, te vervallen. Ja. En sommige dingen lijken ook super interessant en dat wekt dan toch weer om daar verder in te gaan of verder te kijken ja. en te zien wat er allemaal is. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, Regressietherapie uh, heb ik ook al eens gedaan. En dat, uh, ja, daar krijg je de meeste uh, maffe beelden, en dingen die ze dan door een bepaalde transwaai ingebracht wordt, uh, uh, krijg je daarbij te zien. En dat lijkt dan allemaal heel wat. En uh, ze weten het ook allemaal mooi te omschrijven. En, uh, maar goed, het, het is, uh, ja, allemaal heel erg dikke nep, zeg maar. Hmm. En jij voel, wat je aan het begin al zei, je merkte echt dat je een leegte had daarbij. Ja. ja. Maar God kende je helemaal niet, daarvoor de rest in. Uh, Nou ja, mijn vader is katholiek opgevoed. Uh -huh. uh, dus vandaar heb ik wel eens wat verhalen gehoord. En maar dat waren allemaal een beetje geromantiseerde uh, oude Testament verhalen. Uh, maar nooit echt over het evangelie. Of over uh, dat Jezus voor onze zonde gestorven is, of dat een god is die eigenlijk met open armen hele dagen op je staat te wachten. Ja. Dus jij, uh, jij zocht het uh, toen in allerlei soorten drugs, in medicijnen. Ja. En hoe, hoe oud was je toen dat begon? Uh, ik was twaalf en uh, uh, toen ben ik begonnen met geroken. En uh, ik geloof dat ik uh, vanaf mijn vijftiende en zestiende jaar... Uh, echt uh, af en toe is uh, wiet ging roken. Mm -hmm. Ik had daarvoor al wel eens een keertje een aantal keren geëxperimenteerd. Maar later is dat echt, uh, uh, toen ik 17 was, was het gewoon echt elke dag wiet roken. Iedere dag? Elke dag. Uh, hoe zat je dan nog op school? Want ik kan me voorstellen. Niet. Ik, eh, eh, bij mij is er het een en ander missen eh, Of tenminste, ik zat op een periode op school dat ik eigenlijk eh, daar eh, me niet toe kon zetten. En toen ben ik ook in het leerlingwezen terechtgekomen voor de verkoop. Want ik dacht, dat is het. En werken en leren, dat is een hele andere insteek. Maar hm. toen kreeg ik problemen met een werkgever. Omdat ik de hele dagen aan het verbouwen was in plaats van in de winkel stond. En zo is er wat wrijving ontstaan. En eh, mocht ik niet meer verder... Nee. En liep ik achterstand op op school. En die achterstand is zo groot geworden dat ik toen maar moest stoppen omdat het niet meer te doen was. Dus eigenlijk en, geen, helemaal geen opleiding? Uh, nee, dat is toen gestaakt. Ja. Toen ben ik in afwachting in de horeca gegaan en toen dacht ik dat dat het helemaal was. Toen heb ik daar certificaten gehaald in mijn cafébedrijf. En, maar goed, toen bleek ook dat dat echt helemaal niet... Uh, maar ja, de omstandigheden waar ik toen mee rondliep, daarmee zou ik ook nooit op mijn plek kunnen komen. En bleef het gewoon altijd heel erg lastig om ja, op wat voor manier dan ook of waar dan ook je draaier te vinden. Ja. En ik heb ook altijd uh, uh, vermoeidheidsproblemen uh, gehad. En dat maakt dan ook altijd wel dat je motivatie behoorlijk uh, omlaag gehaald wordt. Ja. Dus je lag veel in bed en je gebruikte. Nee, dat niet. Maar ik was wel dat ik gewoon me nergens toe kon zetten. Of dat ik echt. Uh, ja, gewoon de energie niet had om echt dingen effectief te gaan doen en ja. aan te pakken. Laks komen zal als Jezus komt. We horen het klank van Bas en Rascal. die je straks dat je ook nog ADHD had? Uh, ik heb de diagnose gehad, ja. Ik maar je heb, had het niet? Uh, uiteindelijk bleek van niet. Ik uh, okay. ben uh, voor mijn uh, uh, gebruik... Uh, ...vier keer opgenomen geweest. En daarbij heb ik... ...diverse uh, psychologische onderzoeken gehad... En een, uh, of uiteindelijk na diverse onderzoeken bleek dan dat ik ADHD zou hebben. En een combinatie van een antisociale stoornis, een paranoïde stoornis en een borderline uh, stoornis. En, uh, Kortom dat je niet echt sociaal had kunnen functioneren. Uh, nee, nee, ik noemde het ook altijd dat ik een pretpakket had. En, uh, maar goed, uh, ik heb uh, later uh, een aantal jaren daarna... Uh, uh, een psychiater opnieuw uh, of ik kwam in, opnieuw in behandeling bij een psychiater die ik al had gehad mm -hmm. en die had zich altijd verdiept in uh, uh, autisme en vormen daarvan en dat zijn er nogal een paar mm -hmm. en uh, die uh, nam al dingen in twijfel en die had al zo het gevoel dat ik dan maar eens een onderzoek voor autisme moest doen dus uh, in eerste instantie had ik daar niet zoveel zin in en later heb ik dat wel gedaan. Twee keer uh, ben ik een hele ochtend uh, op onderzoek geweest. Dat is toen beoordeeld en uh, toen bleek dat ik een vorm van autisme had. Uh, autisme spectrumstoornis en dan NLD, non-learning disorder en in het Nederlands is dat non-verbale leerstoornis. En wat houdt dat in? Um, nou de belangrijkste dingen daaruit is dat je non-verbale dingen niet kan waarnemen of heel slecht waarneemt. En dat betekent uh, op het moment dat iemand praat heeft hij daar een uitdrukking bij en die uitdrukking is het non-verbale gedeelte van het gesprek oh ja. en uh, dat non-verbale vang je niet op. Soms dan voel je bijvoorbeeld Dat het tijd is om Als je op visite bent om weg te gaan Dat is iets non-verbaals ja. Dat kan je niet direct uitleggen Maar dat ja, en, uh, je moet... merkt van dat ze je liever kwijt zijn. Uh, nou ja, hoe noem je dat? <laughs> ja, ja, ja, ja. Zwart-wit gezegd komt het daar wel op neer. Ja, ja. Ja. Maar dat, dat soort signalen pak jij dus helemaal niet op? Dat uh, uh, pakte ik niet op, nee. Okay. Dat was voor mij gewoon heel lastig. En uh, wel, uh, ik, want ik ben ook hooggevoelig. Uh, dus ik ving altijd van alles op. Alleen het is dan zo dat het niet, uh, uh, uh, dat het niet geplaatst kan worden. Omdat ja, uh, voor je gevoel komt het een beetje uit de lucht vallen dan ja. lijkt. Dus ik eh, heb daardoor heel veel spanningen gekregen. En daar kreeg ik dan weer medicaties voor. En Die je dan weer En Ja, en ik gebruikte er, ik had er ook altijd wiet bij nodig. Omdat, eh, ja, medicatie, dat doet het één. Maar dat vulde ik dan altijd aan. Omdat anders, ja, voor mijn gevoel. En dan met nadruk voor mijn gevoel redde ik het dan niet. Ja. En je begon dus eigenlijk al op je twaalf. hoe lang is dat doorgegaan? Um, even denken, ik ben getrouwd op mijn 24ste en toen ben ik anderhalf jaar lang uh, helemaal clean geweest en heb ik niks gebruikt. En, en toen uh, kwam er een scheiding en uh, ja, toen is het uh, echt helemaal uh, bergafwaarts gegaan. Mm -hmm. En uh, dat is toen doorgegaan tot, ik geloof uh, ergens mijn 34ste of zo. Nu 2,5 jaar geleden en ik ben net 37, dus ja. heel erg lang dus um, ja, best wel een behoorlijke tijd ja. en nou is het niet altijd zo dat het altijd even slecht ging hoor want mm -hmm. ik heb daarin periodes gehad dan rookte ik echt cocaïne en zo en dat zijn echte periodes dat heel hard gaat en heel heftig ja. maar goed, dat is dan ook niet constant geweest dat is... Maar de meeste mensen die eenmaal cocaïne gebruiken, die komen daar toch niet zo makkelijk van los. Maar jij had, dan, jij had alleen maar periodes dat je cocaïne gebruikte? Ik heb er inderdaad periodes dat ik dat deed en ik ben één keer afgekomen door, ik had toen een zak ecstasy-pillen gekocht en iedere keer als ik zucht kreeg naar cocaïne zou ik ecstasy slikken. En uh, dat hak ik dat is een zelf. Hele aparte ja, heel creatief vind ik Maar uh, het, het is zo dat ik dat minder erg vond dan cocaïne roken. Mm -hmm. En uh, uh, die uh, ecstasy werkte, zeg maar, wel. Want op het moment dat je daarvan onder de invloed raakte, uh, uh, had je niet meer zoveel zucht naar cocaïne. Ja. Dus op die manier ben ik daar. Misschien was ik gewoon heel goed in mezelf dat voorhouden en dat het daarom werkte. Maar het, uh, het, werkte, voor jou. het, het werkte toen wel. En uiteindelijk heb ik dat dan hetzelfde gedaan met uh, wietroken. Iedere keer als zin kreeg je iets anders. Ja, dus en, langzaam, uh, dus... het, het aantal verslavingen werd langzaam minder. Ja, ja inderdaad. Ah. En uh, op den duur kreeg ik er natuurlijk dan ook medicaties bij die wel uh, werkten. Mm -hmm. En toen heb ik een periode gehad dat ik alleen medicatie slikte en dan wiet rookte. En daar was ik helemaal van overtuigd dat ik het daarmee zou moeten doen. Omdat ook met dat autisme verhaal wordt altijd met een proplepel ingegeven dat je daar de rest van je leven mee rond zal lopen. Maar dus, het is allemaal anders gegaan. Want je bent is, helemaal verslavingsvrij. Ja. Wat is er gebeurd? Um, ik, uh, nou ja, ik was zelfs al bezig met wiet voorgeschreven te gaan krijgen. ...zo overtuigd dat ik was van dat het ...medicinaal is als, dat je het voorgeschreven krijgen. Ja, had, inderdaad, had, inderdaad, medicinaal ja. voorgeschreven uh, zou krijgen. En um, ja, dat was uh, uh, eigenlijk iets waar ik al helemaal in berust was. En toen had ik uh, altijd last van um, uh, stress. Hey! Is Jesus is alive And All creation shall select Jesus is alive Now surely was je überhaupt tot geloof gekomen? Ik, bedoel... ik uh, ben bij een... Uh, ik kreeg verkering met een uh, meisje wat uh, wel gelovig was opgevoed. Maar daar in ieder geval op dat moment niks aan deed. Of nee. zo. Die kreeg toen weer contact met haar ouders. Want dat had ze niet. En toen is zij gelijkertijd ook weer uh, zich gaan verdiepen in het geloof. En toen ze... Uh, toen is ze ook naar de gemeente toegegaan en toen vroeg ze: Van ja, ik zit daar iedere keer alleen en wil je dan niet met mij mee, want anders ben ik daar maar in mijn eentje. Oh ja. Nou ja, dat doe je voor iemand waar je van houdt. En dan na de dienst altijd verhitte discussies met uh, iedere christen die zich aan wou wagen. <lacht> want ja, goed, ik, ik wist het allemaal heel goed te onderbouwen en te brengen, mm -hmm. maar ik kreeg hun verhaal nooit onderuit gepraat. Nee. En uh, toen kregen we zelfs een privé bijbelstudie aangeboden uh, door uh, een evangelist En die, uh, ja, die heeft ons privé gegeven En op een gegeven moment uh, uh, werd me de vraag gesteld van, ja, Zou je niet een beter leven willen als, uh, als je weet uh, dat dat zou kunnen En toen, ja, zonder eigenlijk heel veel na te denken, zei ik van ja dat wil ik wel en nou ja, goed, ik ben toen uh, uh, stap voor stap naar een doop toe uh, gegaan. Ja. En uh, ben ik samen met uh, mijn toenmalige vrouw, toen nog uh, vriendin, ja. ben ik uh, gedoopt. Uh, met Koninginnedag is dat 17 jaar geleden. Dus... Dus jou had de keuze voor God gemaakt, en, maar ja. daarna ook God weer losgelaten. Nou ja, het is zo hard achteruit gegaan toen ik eenmaal getrouwd was en gescheiden weer. Dat heeft zo'n enorme klap gegeven, uh -huh. dat ik daar uh, ja, heel uh, uh, uh, ver mee onderuit ben gegaan in mijn keuzes. Ja. En uh, wel heb ik altijd elke dag blijven bidden... Uh, iedere avond, als ik voor ik ging slapen al was ik, uh, nou ja, op wat voor momenten ook, altijd. Ja. Ook al was je van... onder invloed. Uh... Ja, nou, ja, want ik was altijd onder die invloed, ja. dus ja. Ik heb dat altijd uh, toch volgehouden mm -hmm. en, en nog belangrijker, God heeft ook altijd het volgehouden. volgehouden ja. Uh, nou even terug naar je verhaal. Want op een gegeven moment zit je dus in de dienst en je had altijd stress zei. Je? Ja, ik kreeg altijd heel, heel veel last van spanningen en zo en dingen die gingen me dan echt heel overdwars zitten. Ik kon nooit echt goed plaatsen. Maar goed, daar had ik dan altijd heel veel discussies en gesprekken over. En uh, ik heb toen uh, uh, met iemand, van iemand het advies gehad om daar eens voor te laten bidden. Ja. En, want ik zou dan bevrijding nodig hebben, werd er gezegd. En uh, ja, hoe meer ik daarmee bezig ging, hoe meer ik overtuigd was van, dat ik helemaal geen bevrijding nodig had. En, en uiteindelijk ben ik daar naartoe gegaan met van, uh, ik heb geen bevrijding nodig en ik kom even die bevestiging halen. Ja. En wat gebeurde er toen? Nou het, toen uiteindelijk was het bijna zo van nou ja dan weet ik niet waarom dat je hier komt. Zei ze tegen me. En uh, toen, op, ik weet niet waarom, maar ineens uh, uh, zei ik van uh, ja maar als ik werkelijk door iets uh, uh, van iets bevrijd moet worden. Misschien houden ze me wel wat voor dat het, ik het gevoel krijg dat ik dat niet nodig heb. En uh, het, apart genoeg kreeg ik bijna tranen bij in mijn ogen toen ik het zei. En toen werd ook gelijk gezegd van nou, dat is goed. Dan gaan we toch gewoon maar bidden en we kijken gewoon wel wat God gaat doen. Ja, ja ik ben toen... Uh, uh, of ze zijn toen gaan bidden. En uh, toen, uh, uh, apart genoeg, werd ook het autisme aangesproken bijvoorbeeld. En toen dacht ik gelijk bij mezelf van... Ah, die mensen die weten zeker nog niet dat dat gewoon niet geneest. <laughs> Want ja, dat, ik heb op Hives ook een hele autisme pagina toen opgezet en zo. Dus ik was er zo vol in. En, uh, je, wist, je was expert. Uh, nou ja, ik uh, leerde er steeds meer van. Het is zo breed dat je bent daar niet zomaar expert op. Mm -hmm. Maar in ieder geval, de, de, uh, ja, het was iets waar je de rest van je leven mee liep. Dus heb ik dat op allerlei manieren omarmd, zeg maar. En uh, ja, ik, ik ben nu uh, uh, aan het einde van dat uh, gebed gewoon weggegaan met van nou ja, pff, weet je, ik zal het wel zien. En ze zei ook nog tegen me trouwens... ...van dat uh, ik de komende dagen wel zou merken... ...van dat het echt anders was. Ja, en ik, ik voelde me prima toen ik daar wegging... ...en daar heb ik een beetje op getit ...en ik dacht zoiets van, nou ja, weet je wel. Het zal wel. Het zal wel en ik zie het wel. En ik, maar echt, in die, die uh, twee vrouwen die voor me gebeden hadden... ...die hadden echt gelijk, want in de, de tijd daarna... Uh, ...veranderden er ook echt dingen... En ik merkte ik dat bepaalde spanningen die ik altijd had, die... Uh... En vanaf die dag heb ik ook nooit geen uh, medicijnen meer gebruikt. Voor, uh, voor je autisme? Voor mijn autisme, ja. En dat was toen zo'n opiaat en zo. Ik heb uh, best last van gehad om daarmee te stoppen. Mm -hmm. Ik deed wel eens een paar dagen ertussen uit te laten omdat ik niet verslaafder wou raken aan dat spul. Mm -hmm. En... Um... Nou ja, ik, maar toen na dat bidden nooit meer uh, aangeraakt. Ik deed nog wel wiet roken, want ja, uh, dat had ik er ook echt nog bij nodig. Voor mijn gevoel mm -hmm. in ieder geval weer, want het is allemaal maar gevoel nodig ja. heb je het nooit. Maar uh, een maand later ben ik weer voor me laten bidden. Of heb ik weer voor me laten bidden. En eh... Uh, uh, ik, had me, ik rookte altijd puur uit een waterpijp... en alles wat ik nog had met die waterpijp... allemaal in een zak gedaan... door mijn hele huis heen gelopen om al die spullen ervan te pakken. En die heb ik zo in de container gegooid... en in de auto gestapt om voor me te laten bidden. Dus voordat je, voor je ging laten bidden... had je eigenlijk al de spullen weggedaan? Ja, alles weg. Want ik dacht, als er iets gebeurt... Of als ik, uh, dan uh, moet het klaar zijn ook. En, uh, het is nu of nooit dat ja, idee. Dat, ja. en, en ik ging daar naartoe... En, en dan ga ik het toch nog een keer herhalen dat ik vier keer opgenomen ben geweest. Vier keer geprobeerd te stoppen en vier keer is het tot niks gekomen. Mm -hmm. En nu liet ik daarvoor bidden en ik heb nooit meer aangeraakt. Echt nooit, nooit meer. meer. En ik ben toen nog diverse keren wezen uh, voor me la, hebben laten bidden. En er is echt heel veel bij me weggehaald. Mm -hmm. Ook een, een gigantisch pakket aan occulte dingen. En... Uh, alles wat daar uit het verleden aan me heeft gekleefd. En, uh, dus uh, ja, nu zijn we in juni uh, drie jaar verder. En, en al die uh, tijd... Uh... En ik heb niks, ik rook zelfs niet eens meer. Ah, dus uh, ik... Uh, heb je ook nooit trek meer? Ja, met het roken heb ik af en toe nog wel eens dat ik, uh, dat ik echt... Uh, echt wel een zin kan hebben om er nog eentje op te steken. Mm -hmm. ik, uh, ik weet dat als ik het zou doen dat het heel anders is... en dat het helemaal niet zal bevallen of wat. Nee. Ik heb dat ook altijd op de meest rare momenten... zoals laatst met het bidden en vasten. Toen heb ik vreselijke zucht gekregen naar roken. Nee. Dus, uh, maar het, buiten dat, het is, de, nee, het, het is me gewoon... Uh, ik zie nou gelijk de ellende op het moment dat ik uh, iets uh, zie van drugs... Ja. Als ik zeg maar de wietlucht opsnuif op, uh, op straat wel eens, ja, dan snuif ik echt gelijk de rottigheid erbij op die er allemaal aan, uh, aan zit. nu vrijwilliger bij staalopzorg. Ja. Wat doe je? Ik uh, ben straathoekwerker. En wat is dat de, de Ik uh, ga de straat op en zoek um, uh, eigenlijk mensen met verslavingsproblemen of gebruikproblemen op. Mm -hmm. Die uh, bevinden zich altijd op verschillende plekken in de stad. Dat heb je eigenlijk gewoon in iedere stad dat daar van die groepen zijn. Dus, en daar gaan we mee in gesprek om van daaruit relatie met ze op te bouwen en Echte contacten te uh, leggen en te ja. onderhouden. En om van daaruit die relatie, zeg maar. Uh, ja, handreikingen te doen. En, uh, Wat voor handreikingen moet ik me dan nou voorstellen? Nou ja, we proberen op, op, uh, uh, uh, op allerlei manieren. Uh, ...een beetje te helpen... Uh, ...ten eerste met... Als, er, uh, ...als ze hun verhaal kwijt willen... ...kan dat altijd... Um, ...maar we delen ook lunches uit met regel... ...of sjaals hebben we uitgedeeld... ...of boodschappenpakketten die gedoneerd zijn... ...door een winkelier... ...we, doen echt, uh, ja, we zijn eigenlijk continu bezig... ...om daar uh, uh, weer dingen voor te bedenken... Ja. En bovenal is het zo dat op het moment dat ze hulp willen... hoeven ze eigenlijk geen drempel meer over. Dan kunnen ze eigenlijk gelijk... Dan kennen ze jou al en ze kennen de ja. al. Precies, precies. En uh, dat is niet per se alleen voor staapzorg. maar gewoon dat mensen gewoon uh, uh, uh, hun drempel verlaagd worden... om echt hulp te gaan zoeken. Ja. En gebeurt het ook van dat mensen op een gegeven moment zeggen van... Uh, ik, wil, ik wil hulp? Uh, ja, het is... Uh, het is uh, al diverse keren dat mensen vanaf de straat ook weer terugkomen hier mm -hmm. om uh, een hulptraject te gaan doen. Ja. En wat voor hulp kunnen jullie hen dan aanbieden? Uh, wij uh, hebben zelf uh, ambulante hulpverlening. En we hebben ook, uh, een ambulante hulpverlening, dat, dat is gesprekken? Dat is gesprekken, mm -hmm. ja. En... Uh, uh, er is ook een zelfhulpgroep, de daar Daarbij zijn mensen die uh, uh, gebruikt hebben of, aan, uh, uh, of uh, nog aan het stoppen zijn, die dan elkaar proberen te stimuleren om, uh, om uh, te blijven uh, be of om bezig te blijven met het stoppen. Ja, en clean om niet te, te vallen. Ja. Ja, ja. ja, het zit al in de naam, ja, een beetje. Ja. Dus. Uh, uh, en wat we ook kunnen is dat we uh, mensen doorverwijzen als bijvoorbeeld echt opname nodig is, dan uh, doen we dat doorverwijzen naar de hoop, daar doen we dan de intake voor ja. in de hele procedure. In an unforgiving world, they go around in sun searching for their happiness. They will never find the meaning unless the scales fall from their right. The, the end of the world is coming. Can you see the shadows on the wall? What's behind you? The end coming to break the pain, I'm here to bring the rain, and I've come to help the lost, though the winds may turn and toss, the light is fading in this day, and I'm not here to take it away, and I've come to be your friend, and to warn you of the end, the end of the world is coming. What's behind you? The end of the world is coming. Do you feel the people pulling you? They will hold you. Are there reasons? Are there reasons? What can I do? What can I do? Will you answer? Do you love me? Are there reasons, are there reasons, what can I do, what can I do, will you answer Yeah, do you. You. The end of the world is coming. Je vertelde net van, dus dat je straatboekwerker bent. Zijn er nog meer dingen die je doet als ja, vrijwilliger? Ja, ik. Uh, ik uh... Uh, doe ook uh, helpen met uh, preventie en voorlichting. Uh -huh. uh, we doen uh, bij scholen, kerken, gemeentes uh, en verenigingen doen we, uh, preventielessen geven. Daarbij hebben we een presentatie waarbij we uitleg geven van wat is verslaving, wat zijn de middelen ja, ja. en handelingen ook. Want uh, we hebben het altijd heel gauw over middelen, maar uh, gokken bijvoorbeeld, televisie kijken, internet, uh, gamen, dat zijn allemaal handelingen. Ook werken trouwens en ja, ja. sport. Het kan allemaal verslavend zijn. Het kan zijn. allemaal verslavend zijn en... Um, nou ja, goed, daar leggen we dan over uit. En uh, we proberen uh, dat allemaal uh, zo pasklaar mogelijk te maken voor uh, de groep die we tegenover ons hebben. Ja. En, uh, dus als je naar een kerk gaat, heb je een andere presentatie dan Nationaal School gehad? Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar het is ook van de leeftijdscategorie en wat voor uh, geloofsbeleving. Uh, dus eigenlijk. Uh, Bijvoorbeeld op een reformatorische school, daar zou je het heel anders doen dan uh, op een andere uh, school waar ze andere geloofsbelevingen ja, ja. hanteren. Ja. Of op een openbare school. Of zo. op een openbare school, ja, zeker ja. weten. Nou, dus, Stalopzorger is echt een christelijke organisatie. Ja. Um, hoe sta je nu zelf in je geloofsbeleving? Um, ja, sterker dan ooit zou ik... Uh, Eigenlijk zonder blikken en blozen willen zeggen. Oh ja. Vertel daar eens wat meer over. Nou, ik ben eigenlijk... Uh, ik ben afgekeurd al jaren en jaren. Ik heb bezig geweest met een bureau... om weer goedgekeurd te worden... of een traject te kunnen gaan doen. Maar het UWV wil mij heel graag hebben. En... Uh, <laughs> die... Uh, die uh, ja, goed, die... die um, Willen niet in mij investeren om mij aan het werk te helpen. En ik zie dat eigenlijk als een knipoog van God. zodat ik me gewoon in kan zetten voor zijn koninkrijk. Mm. Ik ben daar uh, druk mee bezig om zo goed mogelijk mijn plek te vinden. Want ik ben ervan overtuigd dat je gewoon uh, veel uh, meer kan doen op het moment dat je echt in je eigen talenten uh, staat, zeg maar. Yeah. En daarmee. Uh, ...dingen proberen te doen. En merk ik van dat God je dan helpt bij wat je doet? Absoluut, want ik kan in mijn eentje eigenlijk weinig uit, uh, uit, uh, uit de doeken trekken. Ja. Het, is, uh, het is God die het moet doen. En wij zijn zijn gereedschap in uh, zijn handen. Nou, daar kan ik eigenlijk alleen maar amen op zeggen. Bas, heel hartelijk bedankt voor je verhaal. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending.